70 ...in opzichte van het jaar daarvoor. Er werd voor 3,5 miljard euro aan kunstvoorwerpen en andere spullen verkocht. De gestegen verkopen zijn voor een groot deel te danken... ...aan nieuwe verzamelaars uit opkomende economieën, zoals China. Het weer op veel plaatsen zon, temperatuur 4 graden in het noorden... ...tot 8 in het zuiden. Morgen blijft het zonnig en droog. Het is dan gemiddeld 7 graden. Dit...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 I was just recalling is getting tired of you, sometimes you have to look and listen, you can even learn from me, little knowledge is dangerous, it's my life, it's my life, it's my life, my body. it's my life. Right Words of skill and words of romance are a thrill. Words are stupid. Words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit.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 Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. D66-leider Pechtold en premier Rutte beschuldigen elkaar van gegogel met cijfers. Volgens Pechtold laat het kabinet de lasten met 12 miljard euro stijgen. Onder meer doordat het kabinet de verhoging van de AOW-leeftijd uitstelt en de WW niet hervormt, zei Pechtold in de Tweede Kamer. Volgens Rutte haalt Pechtold alles door elkaar en kloppen zijn feiten niet. De Koentunnel is in de richting Zaandam voor al het verkeer afgesloten. In de tunnel zijn twee ongelukken gebeurd waarbij 14 auto's betrokken waren. Er zijn twee gewonden gevallen. Het verkeer richting Zaandam krijgt het advies om te rijden via de A10 Zuid en A10 Oost. De Koentunnel blijft nog tot zeker dit moment dicht voor het onderzoek naar de twee ongelukken. De Iraanse hoofdstad Teheran heeft de politie traangas ingezet tegen anti-regeringsbetogers. Er is een grote politiemacht op de been en er wordt gevochten. De betogers eisen de vrijlating van twee Iraanse oppositieleiders. Ze zijn samen met hun vrouw uit hun huis gehaald en meegenomen, maar waarheen is niet bekend. Zeven medewerkers van het Rotterdamse Havenbedrijf zitten weer op hun post in de havenstad Sohar in Oman. Gisteren werden 15 werknemers geëvacueerd naar de hoofdstad vanwege de onrust in het land. Nu staan er volgens het havenbedrijf alleen wat betogers langs de weg. Acht havenmedewerkers en hun familie blijven nog wel achter in de hoofdstad. Het Franse modehuis Dior ontslaat zijn belangrijkste ontwerper John Galliano. De Britse ontwerper werd vorige week gearresteerd na een scheldpartij in Parijs... waarbij hij antisemitische opmerkingen zou hebben gemaakt tegen een man en een vrouw aan een tafeltje naast hem... Op het politiebureau bleek dat de ontwerper te veel had gedronken.